Nou jongens, we zijn nog niet helemaal compleet. Maar ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Even denken. Het is een tumultueuze maand, jongens. Het is een hoop gebeurd. Misschien moet ik maar gewoon even met jou beginnen, Harvey. Hi. Harvey, er is wel wat gebeurd deze maand. Hoe verklaar je gedrag? Ja, hoe verklaar ik dan? Ja, nou, dat is de vraag die ik jou stel. Dan moet je hem natuurlijk niet uh, terugkaatsen. naar. Ja, klaar ik wat? Nou, je hebt er, natuurlijk, uh, als er heel, natuurlijk... Als we heel eerlijk zijn, Harvey... heb je er best een pijn op van gemaakt. Kan je dat toegeven? Zou, zou dat kunnen? Ja. Ja. Ja, je, je hebt wel je sporen nagelaten deze maand. Ja, oké. Okay. Je hebt misschien iets te wild... Uh, om je heen geslagen. Ja, ja. Ja, wel. dat geeft helemaal niks, Harvey. We, we, we, we, we, het, het is voor ons allemaal even ingewikkeld. Uh, nou, Irma. Ja, een beetje. Oh, ja. Ze zeggen: van uh, het is allemaal groter in Texas. Ja, dat zeggen ze. En? Maar dat, dat zeggen ze zo vaak. Dat, dat het gewoon de boel wordt en klein slaan. Dat irriteert, irriteert je. Ja. En nou is het niet zo groot meer hoor. Maar waarom irriteert het je dan zo? Omdat, het, omdat ze zeggen dat het zo groot is terwijl het misschien helemaal niet. Nee, omdat dat ze dat denken ze... dat ze beter zijn. En, en, en beter dat dan, en dan. Dan Dan wie? Dan wij? Als mijn. Oké. Okay. En, ehm. En, en, um, Irma? Ja! Misschien wel even goed om jou er even bij te betrekken. Ja, is goed! Ja! Want, um, nou ja, in mijn lezing van het hele gebeuren is, is Harvey wel een, is een soort inspiratiebron voor jou geweest. Hè? Nou, het was zeg maar de aanzet, een soort initiatiefnemer. En toen ben ik maar gewoon gegaan. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus het klopt wel wat ik zeg. Ja. Harvey heeft je... Uh, maar je hebt wel een andere koers gevaren. Ja, joh. Je hebt er weet wel een hele uh, eigen, eigen richting in Ja, kozen. joh, je gaat gewoon net even, net even op je eigen manier, weet je. Ja, een beetje Moet hoe, wel bij je passen, hoe natuurlijk. de je meebrengt. Hoe de wind je meebrengt, zeg maar. ja. weet je wel. Ik ging nog even, weet je... Je moet natuurlijk uh, niet vergeten. Ik ging langs, uh, langs Maarten. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Je uh, bent op fam familiebezoek, Op familiebezoek. Uh, en, uh, ja? en, uh, en Eustatius. Ja, ja, ja. Wat, uh, en nog en, en, en, maar, maar, maar het gaat nu. Het gaat, misschien gaat het wel iets minder goed met ze nu, nu, nu ze met jou te maken hebben gehad. Nou, ja. weet je. Je jezelf niet in de hand. Dat dus nee. is ik zeg, weet je. En uh, daar, daarom zit ik toch ook hier? Weet nee, maar je? Irma, dat is dus heel goed. Ja! Dat is dus heel goed, want je erkent nu hier uh, de zelfkennis. Maar nou, misschien was het iets te, iets te, iets te heftig. Misschien wel. Misschien wel. Misschien wel. Niet goed wel. Voor, voor iedereen. Ik, ik zal hem de volgende keer proberen in te houden. Irma, ik wil je heel erg bedanken voor deze openbaring, dat je dit met ons gedeeld hebt. Geen probleem! Eh, uh, José... José, José, José. Dat is ook mijn Sorry, sorry, sorry. Ga ik er een beetje opgevallen? Ja, dat geeft helemaal niks, José. Geeft niks, hoor! Het is gewoon een administratieve fout van mij, uh, mijnerzijds. Uh, José, um, ja. um, uh, na hebben Harvey en Irma, uh. dacht jij, ik kan hier achterblijven? Nee, ik dacht, ik, ik moet er ook op uit. Jij moet ook je, je, je, de, de wereld verkennen, Ja. je grenzen opzoeken. Iedereen, iedere, ik, ik, ik, ik, ik dreig als enige achter te blijven. Je voelde je je alleen? Nou, heel erg. Ja? Ja, want ik ben ook um, door mijn vriendje verlaten. Ah. En, en, en, Gerrit Hiemstra. Gerrit Hiemstra. Is het, een, is het een persoonlijke wraakactie geweest? Nee, want dan uh, ging ik een beetje de verkeerde richting op eigenlijk. Ja. Dus dat ja. Spijt, in, in die zin spijt het me ook wel. Ja. Dat ik eigenlijk de verkeerde... Een keer de personen heb aangepakt. Maar, maar zou, zou je uh, met, met de kennis achteraf nog een keer diezelfde daad uh, verrichten? Ja, nou ik, ik, ik moet gewoon. Ik moet het. Het is, het is een innerlijke kracht. Ja! Een, ja. Oor, een oerkracht. Ja. En um, en, uh, en, uh, en wat? Nou, nou wa waar ik zo benieuwd naar ben. Jullie hebben, uh, als ik dat misschien ook aan jullie allemaal mag yeah. vragen, uh, ook aan Harvey en Irma. Yeah. Um, jullie, jullie, hebben wel redelijk dezelfde hoek gekozen. Is daar, is daar, is daar, is daar niet een draai van de aarde Het ja, weet... Draai van de aarde. En het. het... On, lekker maar dat is niet onderling maar, besproken. As the world turns. Ja, maar is dit onderling besproken? Nee, nou, ik, ik, ik kan wel als ik voor iedereen spreek. Ik denk dat het toch belangrijk is. Spreek je, je voor iedereen? Spreek je toch... alleen voor jezelf? Dat je toch. Met? José, laat eer maar even praten. José, laat maar even praten. Echt, je moet mij niet kwaad krijgen, hoor, echt niet. Nee, je, je moet. Nee, dat weet ik. We. Nee, maar, maar nee, ga door. Niet. Maar laat ik even weer eens spreken. Ja, maar zeg dan wie je, wat je wil zeggen. Ja, je wilt toch een soort, warm, een soort warm, gevoel hebben met, met elkaar, ja. weet je? je? moet toch soort, Het is toch samen. Een warme basis hebben om, om te kunnen presteren. Ja, ja, nee, dat is waar. Ja. En, um, en, je, en je wilt elkaar evenaren. En waar ja. waar beter we dan op de evenaar? Oh jongens, nou, daar komt, jongens, daar komt Maria aanwaaien. Ah, Maria! Hey Hoi. Maria, je bent een beetje laat. Ja, sorry. De uh, uh, brug was open. Was de brug open? Oh, dat geeft helemaal niks. Maria, uh, we hadden het er net al alvast met Harvey en Irma en José over. Um, wat, een, wat een maand. Verschrikkelijk. Uh, uh, en, en jij hebt het wel, wel, wel nogal afgesloten ook. Je dacht, na, na, na, de, na mijn voorgangers kan ik niet achterblijven. Of het is nog niet genoeg uh, uh, uh, chaos. Eén en al stress. Stress? Heb je veel stress met je? ja. Maar, waar en, komt die soms, soms moet, moet die er eens uit. Ja, die, die moet er uit. Dat snap ik ook wel. Maar jongens, waarom moet er altijd iemand de dupe van worden? Nou, iemand, beerdige mensen. Hè? Ja, maar je kan toch ook, je kan oh, toch ook lekker op open zee een beetje in het rond gaan waaien? Kan, Het is niet hetzelfde. Nee. Dus jullie willen wel echt, ja, echt mensen je pijn ons, doen? Ja, je wil schade aanrichten. Ja. Schade aanrichten. Schade Schade aanrichten. Schade aanrichten. Destructie. Destructieve. ja. ja, ja, ja. Maar, maar um, als ik jullie nou tenslotte allemaal even dezelfde vraag mag stellen: Wat hebben we geleerd? Hè, want, want, want we zijn niet om te leren. Zo is het wel. Harvey, mag ik met jou beginnen? Wat heb je geleerd? Ik heb geleerd: Everything's not bigger in Texas anymore. Ik ben blij dat je dat zelf heel geestig vindt, Harvey. Irma, kan je, kan je in, in, in je eigen rustige bewoording misschien. Uh, ja, dat ja? kan! Nou, weet je. Uh, je wat je geleerd? Nou, je kijkt dan terug naar hoe het ging. Precies. Uh, eerlijk gezegd, ik geef mezelf dan een 5 of zo. Weet je, het kan. Een 5? Ja, dat was niet goed wat ik deed. Ja, maar wel een 5 plus? Nou ja, als. als uh, ja, misschien een beetje 6, maar ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, maar vijf, vijf? Kijk, vijf is onvoldoende. Het is, is, is, lijkt voor verbetering. Wil je dat zeggen? Het kan allemaal een stuk beter. Ja, ja maar daar werken we ook hier aan. Hè, ja. Irma? En dat is helemaal niet erg dat het niet in één keer lukt. Uh, José, ja. wat heb jij opgestoken? Nou, uh, sigaret. Ja, lekker. Maar, maar wat ik dan afvraag... Uh, lukt, lukt dat? Waait dat niet uit? Nee, ja, het is echt genoeg uh, zuurstof. Natuurlijk. Of zat je in je oog? Met je sigaret. Maar dan moet je niet doen, hè? Dat, is, dat doet pijn. Ja, ja, um, dat is maar wat heb je geleerd, vroeg ik? Wat dat uh, vroeg je hier. Nu wel. O, wat heb je opgestoken? Oh ja. Ja, maar da daar bedoelde ik hetzelfde mee. José, je zit een beetje te hè? <laughs> Anders noem ik je gewoon José. José. Nou, vind ik helemaal niet erg. Oké. Okay. José. Nou, ik heb, uh, ik heb er heel veel uh, van geleerd van deze ervaring... Ik ga de volgende keer ga ik uh, toch uit uh, uh, de andere kant op. Nou, ik voel ja. Het, ik vond het tegenvallen. Ja. Qua mensen. Qua, qua mensen die aardig. Nee. Hoe er over je gesproken wordt in het nieuws. Ook niet uh, leuk. Nee, je krijgt wel een gelijke stempel, hè? Ja. Ja. Een, een rode. Een hele, hele grote rode stempel. Ja, van, van niet goed. dus ja. niet goed wat je doet. Ja. En, en ja. dat vreet aan je. Ja. Ja. Ja. En Maria? Uh, je, je, het is natuurlijk net voor jou net achter de rug. Maar heb je al, al een, een evaluatiemomentje kunnen vinden? Heb je al iets, iets... Ja, ja, ja, Ja, zeker wel. Zeker wat, wel. Wat, zou, hoe, wat, wat heb je geleerd? Wat zou je anders doen? Uh, uh, uh, uh. Stress is slecht voor je. Stress is slecht voor je. Ja. En die moet je gewoon uiten? Ja. En, uh, en hoe gaan we dat uiten? Met grof geweld. Zo is het. Hé, hey jongens, ik ben hartstikke trots op jullie. Ik hoop dat ja. jullie uh, de komende maand enorm ja. voor de wind gaat. Ja. En uh, ja. we spreken elkaar, hè. Waarom, is, waarom was Magia hier eigenlijk? Want iemand kent haar. Magia is nieuw in de groep. Is en nou, bij. Dus... Ja, het is belangrijk om open te staan voor andere, andere, andere mensen. En uh, waar zijn Katja en Lee eigenlijk? Waar zijn die? Wie? Katja en Lee. Ja, die... die uh, daar heb ik helaas slecht nieuws over. Die heb ik niet gered. En... Maar laten we Nate het uh, allerbeste wensen.